Ja, ik ga verder met de brief aan de Efesiërs. Nu het laatste gedeelte. Eigenlijk het stukje waar het om ging. Ephesius 6, de teksten heb ik gehaald uit de herziene Statenvertaling. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de heren. Dat is juist, zegt Paulus tegen de Efeziërs. Het is het eerste gebod. En toen ik daar een keer met mijn oudste broer in Canada over had, toen kwam hij met een hele opmerkelijke zin. Wat blijkbaar, wist ik niet, maar heel erg verbreid is, it's better to beg for forgiveness than ask for permission ik heb er heel veel moeite mee mag je best weten, ik heb er heel veel moeite mee het is beter om vergeving te vragen dan om toestemming ik denk, hè? gaan we dat als gelovigen beleiden met andere woorden je doet wat en dan blijkt het dus niet zo goed uit te pakken en dan zeg je, ja, oké, okay, ja, vergeef me maar, weet je, vergeef me maar sorry, sorry nou dat is ook een beetje heel de cultuur vind ik nee, ik merk het ook in de klas Kinderen zeggen heel makkelijk als ze wat fouten, ja sorry, dan moet het ook klaar zijn. Het is nou fijn dat je sorry zegt, maar er staat wel straf op. Nee, ik heb toch sorry gezegd? Ja, nee, dat is goed. Helemaal prima. Daar ben ik blij mee dat je sorry zegt. Maar dat wil niet zeggen dat je dan je straf ontloopt. Sorry is geen goedkeuring of een poetsdoekje om de straf weg te halen. Dat is vergeving wel. Dus gelukkig weet het leerling dat niet. Maar als ze vergeving zouden vragen, dan zou ik een probleem hebben. Want als ze echt vergeving vragen, wat moet ik dan? Dan is het of vergeving schenken en dan hebben ze geen straf meer. Maar gelukkig is dat nog niet doorgedrongen. Maar deze zin heb ik heel veel moeite mee. Van waarom zou ik iets doen waarvan ik eigenlijk op voorhand al weet... dat ik dus vergeving moet vragen. Want het zal niet goed vallen. Ik vind het ook eigenlijk in tegenspraak met wat hier staat... en wat ook zeg maar in de Torah staat... Iemand die daar dus echt uh, heel erg diep op ingaat. En die had het over zijn eigen leven. Hij had een hele goede baan, maar hij wilde heel graag wilde die eigenlijk uh, in Japan werken. Nou, zijn bedrijf werkte wereldwijd. Maar hij zei dat ik in Japan terecht zou komen, daar dat was gewoon geen enkele kans op. Totdat hij op een gegeven moment hoorde dat er een project was in Japan. Maar hij zei, er waren maar een paar mensen waren eigenlijk uitgekozen. En daar zat ik niet bij. En zei er was ook geen enkele mogelijkheid dat ik erbij zou komen hij zei, tenzij ik dus dit principe ging toepassen en dat had hij gedaan hij is gewoon zeg maar op zijn eigen houtje is hij naar Japan gevlogen heeft kennis gemaakt met de projectleider daar zo en die was heel verbaasd, Wat doe jij hier je bent er helemaal niet uitgenodig, nee dat klopt, maar ik had gehoord van het project ik vond het helemaal geweldig, het leek me prachtig om daarmee mee uh, mee te werken en ik kan dat en dat en dat hebben jullie daar behoefte aan ja zit iemand daar hebben we zeker behoefte aan, maar goed die hebben we nog niet, dus wat dat betreft uh, jouw skills kunnen we heel goed gebruiken maar we hebben nog helemaal geen keuze gemaakt. Hij zei, sterker nog, ik maak de keuze niet. Maar onze Japanse tegenspeler. Wie is dat dan? Hij kreeg de naam en hij is zo brutaal om dus naar die Japanse tegenspeler te gaan. Kennis gemaakt. Hij heeft aangeboden om dus een paar dagen met hem mee te lopen. heeft hij gedaan. Hij heeft die baan gekregen. Uh, heel groot succesverhaal. Het heeft een enorme toestand gegeven in zijn huwelijk. Hij zei, maar dat is ook uiteindelijk goed gekomen. Dat hij alles eigenlijk op zijn eigen houtje gedaan had. En toch blijf ik er moeite mee houden. Ik snap dat wil je op een gegeven moment ergens uitkomen. Of wil je iets, iets dat het misschien moeilijk is om permissie te vragen. Maar Yeshua deed het anders. Hij ging met zijn ouders mee. En kwam in Nazareth en was een onderdanenstater. stater. He, dus, dan kun je gelijk zeggen. Ja maar wacht eens even. Hij had ook geen toestemming gevraagd om naar de tempel te gaan en te studeren. Dus wat dat betreft heb je nu gelijk ook een. Uh, hij besloot om toen ze in Jeruzalem waren naar de tempel te gaan, onderwijs te geven of te volgen. En hij ging niet met hen terug. En daarom gingen ze hem zoeken en ze vonden hem na drie dagen. En toen ging hij met hen mee en was hun onderdanig. Eer je vader en moeder. En daar staat erbij: het is het eerste gebod met een belofte. En de belofte is best wel heftig. Samuel die zei, heeft Yahweh evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van Yahweh? Zie, si. gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Okay. Dat gaat dus over het luisteren. Opdat het je goed gaat, dat is zeg maar het laatste stukje van dat gebod. En je lang leeft op de aarde. Dus daar zit een koppeling tussen. Dus het eren van je vader en moeder. ...en het goed gaan en lang leven. Deuteronomie 5... ...eer uw vader en uw moeder... ...zoals Jahwe uw God u geboden heeft... ...opdat uw dagen verlengd worden... ...en opdat het u goed gaat... ...in het land dat Jahwe uw God... ...u geeft. Nou, we hebben niet allemaal net zoals Abraham... ...dat in ons een land beloofd wordt. Vaak dan uh, krijg je een stukje land of zo... Uh, ...als je genoeg geld hebt om dat te kopen. Maar het gaat er om het principe... ...dat je dagen dus verlengd worden... ...en dat het je goed gaat zodat je ook nog uit kan delen aan anderen. Jeremia 35. Die gaat er ook op in. Het woord dat van Yahweh gekomen is tot Jeremia in de dagen van Joachim. De zoon van Josia. De koning van Juda. Ik vind het een van de meest ontroerende stukjes uit de Bijbel. Dat ga ik zo uitleggen waarom. Hij krijgt een opdracht. Rechtstreeks van Yahweh om wat te doen. Hij zegt ga naar het huis van de regabieten. Spreek met hen. En breng hen in het huis van Yahweh. In een van de kamers. ...en geef hun wijn te drinken. Nou, dat is een leuke opdracht, hè? Gewoon om dus een feestje te bouwen... eigenlijk ...voor iemand en mensen uit te nodigen... ...joh, we gaan een feestje houden. Toen haalde ik, ja, Anzia, ...de zoon van Jeremia, de zoon van Habazinia, ...met zijn broers en al zijn zonen... ...ja, heel het huis van de regenbieten. Dus dat was niet even karig... ...nee, hij kwam echt met een gigantisch... ...feest tevoorschijn. Dus luisteren jongens, we gaan een feestje geven... ...in het huis van Yahweh. Waar kun je beter een feest geven? Ja, nog wel in opdracht van Jahwe zelfs. Hij bracht hen in het huis van Jawe in de kamer van de zonen van Hanan, de zoon van Jertalia, de man gods, die naast de kamer van de vorsten is. He, dus echt ook een beetje een fibroom. Niet zomaar een kamertje, maar een VIP-room. Die zich boven de kamer van Maesia, de zoon van Salom, de deurwachter bevindt. We hebben er allemaal van geweten. Jongens, er gaat een feest komen zo meteen. Let even niet op de herrie. He, die deurwachter was gewaarschuwd. We gaan een drinkgelag houden. Zou je bijna zeggen. In naam van Yahweh. Ik zette de leden van het huis van de regabite ...kannen vol wijn en bekers voor... ...en ik zei tegen hen... ...drink wijn. Wees vrolijk, drink wijn. Nou, wat doe je dan, hè? Wat doe je dan? Verbazingwekkend, de reactie van de regabite. Die zei echter... ...wij drinken geen wijn. Want onze voorvader Jonadab... ...de zoon van regab, ...heeft ons geboden... ...u mag... Geen wijn drinken, u niet, uw kinderen niet, tot in eeuwigheid. Nou, dat is lang, hè? Ik weet niet of ik het zou houden. Eerlijk gezegd, als een van mijn voorwaarders ooit een keer zo'n gebod zou houden, ik vind wijn ontzettend lekker. Maar goed, als je natuurlijk altijd opvolgt, dan weet je niet dat wijn lekker is, hè? Dat is ook weer het andere kant. Maar goed, in ieder geval hun hielden dat gebod. Sterker nog. Hij had een hele reeks van geboden. Hij zei: je mag geen huis bouwen, geen zaad zaaien, he, dus geen land bezitten, geen wijn gaat planten of in bezit hebben, maar u moet in tenten wonen, al uw dagen, opdat u vele dagen leeft in het land waar u als vreemdeling verblijft. Halleluja. Leuk, hè, zo'n voorvader die eventjes jouw hele leven in kaart brengt: geen huis bouwen, geen wijn drinken, geen zaad zaaien, geen wijn gaat planten zelfs niet bezitten, hè? je mag hem ook niet verhuren, in tenten wonen, al je dagen. En waarom? Opdat je vele dagen zult leven in het land waar u als vreemdeling verkeert. En je blijft ook vreemdeling hè? als je constant in tenten woont. Je gaat ook niet assimileren. Je hoort er niet bij. Nee, dat zijn die rare die wonen in die tenten, weet je wel. Dat zijn van die wie, zigeuners. <lacht> nee? Maar wat zeggen die rabieten, hè? Wij nu hebben geluisterd naar de stem van onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab. in alles wat hij ons geboden heeft. Door al onze dagen geen wijn te drinken: wij niet, onze vrouwen niet, onze zonen niet en onze dochters niet. Niemand. Ons hele geslacht heeft daar naar geluisterd. En door geen huizen te bouwen tot onze woning: we hebben geen wijngaard of akker en geen zaaigoed. Dus ze noemen alles op wat verboden was. Dat hebben wij gewoon niet gedaan. We hebben gewoon geluisterd. We hebben in tenten gewoond. We hebben geluisterd en gedaan overeenkomstig alles wat onze voorwaarde Jonadab ons geboden heeft. Wat een gehoorzaam volkje. Onvoorstelbaar. Maar het gebeurde toen Nebuchadnezzar, de koning van Babel, naar dit land optrok dat wij zeiden... Kom, laten we naar Jeruzalem binnengaan vanwege het leger van de Galdeën en vanwege het leger van de Syriërs... Daarom wonen we in jeruzalem Dus dat was de reden dat hij ze kon benaderen. Ze woonden dus niet, ze woonden nog steeds in de tenten, denk ik. Maar ze woonden wel binnen de muren van Jeruzalem om veilig te zijn voor het vijandelijke leger van Nebukadnezar. Het had een reden dat Jeremia die opdracht kreeg. Jawe wist dat natuurlijk ook. Die had een reden. Wat gebeurt er? Jawe die zegt: Jawe van de legermachten. De God van Israël die zegt, ga zeggen tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem. Zult u niet de vermaning aanvaarden door te luisteren naar mijn woorden? Naar mijn woorden, zegt Yahweh. Ja? De woorden van Jonadab, de zoon van Regab, die hij zijn kinderen geboden heeft, dat ze geen wijn mochten drinken, hebben zij gestand gedaan. Ze hebben tot op deze dag geen wijn gedronken, want ze hebben geluisterd naar het gebod van hun voorvader, Dus Yahweh. Wist ervan. Die heeft, sterker nog, die heeft dat in de gaten gehouden. En heeft bevestigd. dat wat hun zeiden. klopt. Ze hebben geen wijn gedronken al die tijd. Tot op deze dag, zegt hij. Maar Jave zegt. Ik naar mijn kinderen toe. nee, dit ging over zijn kinderen. Maar ik naar mijn kinderen. heb vroeg en laat tot u gesproken. Maar naar mij hebt u niet geluisterd. Nee? Dus de zonen van Regab hebben wel geluisterd, maar de Israëlieten hebben niet geluisterd naar mijn stem. Mijn kinderen hebben niet gedaan wat ik van hen vroeg. Ja, zegt Yahweh, de kinderen van Jonadab, de zoon van Regab, hebben het gebod van hun voorvader dat hij hun geboden had gestand gedaan. Maar naar mij luistert dit volk niet. Wat een trieste boodschap, hè? Ik denk dat het ook behoorlijk hard moet aangekomen zijn bij Jeremia. Als hij zeg maar, zo een heel feest aanricht eigenlijk. En dat hij dus gewoon krijgt te horen. Sorry, we doen niet mee jongen. Had er maar limonade neergezet. Had hij misschien wel gedronken. Maar wijn, gaat niet drinken. Maar de diepere reden die erachter lag. Die heeft hij misschien van tevoren niet aanzien komen. Tegen het huis van de regebieten zei Jeremia. Zo zegt Yahweh van de legermachten. Is niet zomaar iemand, nee, Yahweh van de legermachten, de God van Israël, omdat u geluisterd hebt naar het gebod van uw voorwaarde Jonadab, al zijn geboden in acht genomen hebt en gedaan hebt overeenkomstig alles wat hij u geboden hebt, daarom. Zo zegt Java van de legermachten. He, hij bevestigt het nog eens een keer in zijn autoriteit. De God van Israël. Het zal Jonadab, de zoon van Rechab. Niet aan één man ontbreken die in mijn dienst staat. Alle dagen. Tot in eeuwigheid. Nou dat is nogal wat hè. Hoe lang is dat geleden dat er gesproken is? Dat is verschrikkelijk nog geleden. Dan kwam ik op een heel mooi stukje. Jozef Wolf. Een zendeling. In 1840 is hij in de buurt van Jemen hij komt daar een Arabier tegen althans, iemand die eruit ziet als een Arabier wild en woest als een Arabier op een paard en hij vraagt aan hem van welke stam jij af want hij hoorde dat hij een Israëliet was van welke stam jij af van wie en hij zegt ik ben Moussa en ik stam af van Regab wij wonen bij Mekka met 60.000 zielen 60.000 zielen. Wij drinken geen wijn. Wij planten geen geinwijngaard. Wij zaaien geen zaad. En wij wonen in tenten. In 1840 mensen. Gelijk onze vader Joden dat ons geboden heeft. 60.000 mensen. Kom tot ons, zegt die tegen die zendeling. En gij zult bevinden dat de profetie uit Jezaja aan ons vervuld is. Tot op deze dag. Ja, we is geen god die leugen spreekt. Yahweh is betrouwbaar. Zo zegt Yahweh de Heer schare de God Israëls. Het zal Jonadab de zoon van Regap niet aan de man ontbreken die in mijn dienst staat alle dagen. Dat zei Mozes in 1840 tegen een zendeling. De zendeling die dacht dat hij Gods woord moest brengen aan de verstrooide mensen daar. En hij krijgt zelf een les ongelooflijk. In de betrouwbaarheid van Yahweh. Die dat eeuwen terug tegen Jeremia gesproken heeft. Wat een geweldige boodschap. Ik ben het, tenminste, ik was er echt... Nou goed, ik, ik heb dat jaren terug een keer gelezen. Uh, dat was dan in een Spursum Bijbel. Dus er zat nog steeds de, weet het, de bladwijzer zat erin. Ik zei, dat moet ik ook even laten zien. Geweldig stuk. Nou, terug naar Efezië. En vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van Jaweh. Een paar jaar terug werd er mij gevraagd om dus uit te zoeken wat staat er nou. Hè? Er stond constant in de Torah en in, de, in het, wat wij noemen het Oude Testament: van, uh, dat je de kinderen, die moet je dus hard aanpakken, hè? hard straffen, hard. Uh, voed hen op met de roede. Ja? Dat staat er, de roede. Wat staat er nou werkelijk? Wat staat er nou werkelijk in de grondtekst? We hebben het uitgezoeken en wat staat er? Het gaat over het Torah-onderwijs. De roede is het onderwijs en de terechtwijzing van Yahweh. Het heeft niks te maken met een stok, het heeft niks te maken met uh, wat dan ook om te slaan. Nee, je brengt iemand de wetten en de onderwijzing van Yahweh. Hey, wat elke sabbat volgen is... je prent het je kinderen in. En dat is niet met slaan... maar het door het te vertellen. Herhaling is de beste leermeester. Kus de zoon... opdat hij niet toornig wordt... en u onderweg omkomt... wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Dan zalen alle die tot hem de toevlucht nemen. Dat zegt Psalm 2. Wij horen onze kinderen niet tot toorn op te wekken. Wij horen zorgvuldig om te gaan met onze kinderen. En we horen ze in liefde... Terecht te wijzen. Dat lukt niet altijd. De les is duidelijk, denk ik, hè. Van je hoort, uh, je kunt je kinderen terecht wijzen, maar het is niet zo dat je ze zo moet terecht wijzen dat ze eigenlijk zo ontzettend boos worden dat ze dus geen contact meer willen, of dat ze weglopen, of dat ze. Nee? Dan gaat ook over de Torah imprinten. Ja. Slaven wees evenals aan de Messias gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees met vrees en beven oprecht van hart. Ik heb er altijd een beetje moeite mee als er over uh, je baas wordt gesproken... en je moet dan met vrees en beven voor je baas staan en zo. Ook al dat je dus als een soort slaaf wordt aangemerkt... dan begint het mij al gelijk wat te borrelen. Daar ben ik niet zo goed in. Ik heb geen moeite om mijn werk te doen. Ik heb geen moeite om mijn eigen bovenmate in te spannen. Maar daar wil ik ook wel wat voor terug. En ik denk dat je dus ook met je baas... je hoort zeg maar een soort respect te hebben allebei naar elkaar... Volgens mij is dat ook helemaal bijbels. En is dat ook wat hier bedoeld wordt. Want even later wordt er ook iets gezegd over de bazen. Ja? Dit is ontzettend veel misbruikt in de wereldgeschiedenis. Slaven, dat doe je mee. En als de slaven nog een grote mond hebben... dan houdt er dit voor. Met vrees en beven, pas op. Hè? Ja, mag je eigenlijk niet verheffen. En dan moet je nog oprecht van hart zijn ook. Dus af en toe wordt er wel wat uit zijn verband gerukt... Natuurlijk moet je gehoorzamen naar je baas. In het redelijke. Hij mag geen onredelijke dingen van je vragen. Hij mag ook niet vragen aan jou om echt de wet te breken. Omdat dat beter uitkomt voor hem. Om wat voor reden dan ook. Daar hoef je niet aan mee te werken. Matthäus. 25 vers 23, zijn heer zegt tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. He, eigenlijk dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in in de vreugde van uw heer. Nou, dit verwacht je van een baas. Als je goed werk geleverd hebt, dat hij zegt, joh, dat heb je goed gedaan. Ja, dat heb je goed gedaan. Prima. Maar dat komt ontzettend weinig voor in onze maatschappij. Ik heb eigenlijk, als ik terugkijk in mijn leven, heb ik eigenlijk nog maar één keer zo'n baas gehad. En dat was nog een paar jaar. Eén keer. En ik heb me eigenlijk afgesloofd voor de bazen. Serieus. Het was nooit genoeg. En dan denk ik, kijk dit. Dit zou veel meer eigenlijk ook bij de bazen onder de aandacht gebracht moeten worden. Jongens, meestal luisteren, jullie hebben een verantwoordelijkheid. Baas zijn wil niet zeggen dat je je mensen laat afsloven. Nee, baas zijn is dat je dus ook zuinig omgaat met de mensen die jou, aan jou toevertrouwd zijn. Niet met oogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van de Messias, doe zo van harte de wil van God. God wil dat wij oprecht en eerlijk ons werk doen. En eerlijk gezegd, eigenlijk, dat wij werken eigenlijk voor God. Dus dat we ons beseffen van ons wat wij doen, doe het dan voor de Heer, zoals Paulus zegt, maar doe het niet voor de mens. En dan heb je eigenlijk pas de goede setting te pakken. En, nogmaals, en hij zei tegen hem... Goed gedaan, goede slaaf. Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest... Macht hebben over tien steden. Dat is ruig, hè? Dus die dienaar heeft zijn best gedaan... en hij wordt beloond... door machthebber te worden over tien steden. Nou, dat is uh, fors, denk ik. Nee? Dus dan even denkt aan bijvoorbeeld New York... Nee, dat is dan een, een forse stad. Maar goed, die bestaat misschien wel uit tien steden. Maar goed, ben jij dus burgemeester over New York... Dan heb je echt veel te vertellen in Amerika. Nee, dat merk je nu ook. Dat is op een gegeven moment. Uh, die voormalige burgemeester. die wordt ook opgenomen in uh, de regering van Trump. Nee, is beloofd. Die man heeft gewoon heel veel te vertellen. Die heeft die uh, aanslag meegemaakt. Die man die zegt wat in Amerika. Die heeft een hoop ervaring. En die met bereidwilligheid, ja wij. En niet de mensen. En dat probeer ik me eigenlijk ook steeds voor te houden. Voor mijn zuisteren ik sta hier niet voor de mensen ik probeer eigenlijk niet te werken voor de mensen alhoewel je dat wel doet natuurlijk maar het, is eigenlijk, het gaat eigenlijk om Yahweh het gaat eigenlijk niet om je baas en eigenlijk is de bedoeling dat je zo werkt dat de mensen kunnen zien dat je wat hebt met Yahweh en dat ze daardoor geraakt worden joh wat is er aan de hand met jou en dat ze dan op zoek gaan dat zou ontzettend mooi zijn dan heeft een reden. Geen huisslaaf kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mannen. Het gaat gewoon niet. Dus je kunt eigenlijk helemaal voor je baas gaan. En jawèd vergeten. Of je kunt zeggen, ik werk eigenlijk voor weg, En dan heb je gelijk het goede voor met je baas. U weet immers... Dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van Yahweh terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zij vrije. Dus op zich maakt het eigenlijk niet zoveel uit in wat voor hoedanigheid je dingen doet. Maar dat je het goede doet. En dan de belofte erbij dat je dat van Yahweh terug zal krijgen. Nee? Dat is ook zo'n mooie zin, hè? Van zou je brood uit op het water, je zult het vinden na vele dagen. Dat is eigenlijk ook zo'n beetje hetzelfde, hè? Best wel een hele aparte zin eigenlijk. Hè? Van je Werp je brood uit op je water en je zult het vinden na vele dagen. Iemand enig idee wat dat inhoudt? Dat heeft mij best wel bezig gehouden eigenlijk. Van wat houdt het nou in? Wat, hoezo? Moet je dan het brood eten dat dan helemaal doorweekt is van het water? Nee, door wie wordt het opgegeten? Door vissen en door bijvoorbeeld eend of wat ook. Nou, dat is voedsel hè. Dus vandaar dat je dat vindt na vele dagen. Dus je doet wat goeds naar de dieren en je krijgt dat terug als voedsel. Althans, zo denk ik dat het in elkaar zit. Maar heb u vijanden lief en doe goed... alleen zonder te hopen iets terug te krijgen... dan zal uw loon groot zijn... en zult uw kinderen van de Allerhoogste zijn... want hij is goede tieren... over de ondankbare en slechte. Nou, dat is leuk, hè? Dus Hier staat geen belofte bij... van sluisteren, dan krijg je dus zelf... een beloning. Nee, dan krijgen de ondankbare... en de slechte, die krijgen de beloning. Omdat jij je vijanden lief hebt en goed doet. Maar doordat jij dat doet... Laat Yahweh zien dat hij goede tieren is over de ondankbare en slechte. Dus door jouw gedrag naar anderen toe... ...help je eigenlijk Yahweh in het goede tieren zijn over de ondankbare en de slechte. En dan hoop je... En dat is ook de bedoeling van Yahweh... ...dat die mensen op een gegeven moment hun ogen open gaan... ...en zich omkeren en zich bekeren naar Yahweh... ...en gaan doen wat hij van hen vraagt. En daarmee dus dankbare en goede worden... En heren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heer in de hemel is... en dat er bij hem geen aanzien des persoons is? Met andere woorden, het maakt niet uit. Je hebt nu op dit moment deze positie. Maar het kan zomaar veranderen. De baas van vandaag die kan morgen de slaaf zijn... en de slaaf van vandaag kan morgen de baas zijn. Het kan zomaar ineens omdraaien. Er is niks zeker in dit leven. Er is maar, eigenlijk zijn er maar heel weinig zekerheden die we hebben een van de grootste zekerheid die we hebben is dat we zullen sterven dat is eigenlijk de grootste zekerheid het is heel triest om te zeggen, maar het is wel, het is onze grootste zekerheid en wat moet je dan doen? zorgen dat je bereid bent op te sterven op elk moment van je leven dat is belangrijk en voor de rest is eigenlijk allemaal niet zo heel erg belangrijk rijken en armen ontmoeten elkaar, want Yahweh heeft hen allen gemaakt nou laten we dat beseffen dat ook al heb je een slechte baas, en gaat het moeizaam met je baas dat je eigenlijk dit beseft, nou we ontmoeten elkaar, maar we zijn alle door Jahweh gemaakt, hij is ook een medeschepsel, hey, die God op het oog heeft, en ik ga niet zeggen dat het makkelijk is, ik heb af en toe ook ik worstel er af en toe ook mee, ik heb zelf ook niet zo'n fijne baas en ik worstel er af en toe mee van wat moet ik ermee, en waarom? waarom, waarom kan het niet op een normale manier, waarom kan het niet maar als ik dan besef God heeft hem of haar ook op het oog. Dan wordt het iets makkelijker. Verder mijn broeders wordt gesterkt in Yahweh en in de sterkte van zijn macht. Dus sta je niet blind op de macht van een ander, maar kijk naar de macht van Yahweh. Net als David, David werd zeer benauwd, want het volk wat hij bij zich had, he, sprak over om hem te stenigen. Dat ging over dat zeg maar, het hele dorp vernield was... en dat alle vrouwen en kinderen weggeroofd waren. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zonen en over zijn dochters. Dat doet David. David sterkte zich in Yahweh zijn God. Ik wil niet zeggen dat hij er geen last van had wat er gebeurde... maar het eerste wat hij doet is zich sterken in Yahweh zijn God. En Yahweh geeft een oplossing. Sterker nog, alles wat geroofd was, dat krijgen ze terug... Er was geen mens omgekomen. Allemaal zijn ze bewaard gebleven in de hand van Yahweh. Bekleed u met de hele wapenrusting van God... ...opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Hier ga ik er even wat verder op in. Iedereen kent wel een wapenrusting. Wij hebben er een paar jaar terug eentje voor onze kleinzoon gemaakt. Uh, Annemiek is heel erg handig met naald en draad. Dus die had zo'n uh, tuniek gemaakt. Onze kleinzoon, die heet James... Het is het wapen van Wils. Daar komt mijn moeder vandaan. En, uh, nou, ze heeft een. Uh, hoe heet dat? Een helm gemaakt, he, die je dan zo op je hoofd kan zetten. He. Dus het... Ik ben dezelfde grootte van hoofd als mijn, uh, als mijn kleinzoontje. Ja. En ik heb een schild voor hem gemaakt met een zwaard. Een schild waar je zo zijn handje in kan, uh, kan zetten. kan het zo vasthouden, zo heeft zo'n zwaardje. Nou, hij is de beer. Ik mocht het ten nauw en lenen van hem. Opa, ik moet het wel terug hoor. En aangezien mijn preekje uitgesteld werd, zei hij, opa, ik mis echt mijn wapenrusting. Hè? Ik mis mijn wapenrusting. Opa, wanneer krijg ik hem nou terug? Ik zei, ja, je krijgt hem echt binnenkort terug. Ja. Dus, nou, heel erg leuk. Je kunt met duct tape ontzettend veel doen, hè? dat zie je. Hè? Maar hier is hij echt beren trots op. In het begin was hij heel erg enthousiast We hebben. Behoorlijk wat blauwe plekken opgelopen. Want hij sloeg echt... Kijk, en het is echt een houten zwaard. Ik heb het er wel ontwikkeld met duct tape, maar het is echt een houten zwaard. Erg leuk. Maar daar gaan we even verder op in. Op de wapenrusting van God. Jeremia, die moet zeggen van Yahweh. Jeremia 51, 20, u bent voor mij een strijdhamer. Wapenrusting. Met u zal ik volken stuk slaan. Met u zal ik koninkrijken te de richten. En dan spreekt Yahweh tegen Israël. Kun je je bijna niet voorstellen, als je dat zo af en toe volgt. Aan de andere kant, ze hebben wel tot nu toe alle oorlogen gewonnen, hè? onvoorstelbaar. En hoe zou dat nou komen? Ik denk dat het heel veel te maken heeft met wat hier staat. Omdat Israël een strijdhamer, een wapenrusting is in de hand van Jahwe. En met Israël slaat hij volken stuk. En lopen ze erop stuk. Met Israël zal Yahweh koninkrijken te gronden richten. Ik ben er heilig van overtuigd dat dat gaat gebeuren. Nou, dit is dan een wapenrusting, zoals ze die kennen. Je hebt de helm, het harnas, het schild, zwaard, gordel, speer, sandalen. Nou, daar gaan we even verder op in. De menselijke wapenrusting kennen we wel. Hier even een filmpje over hoe je die aandoet. Hoe doe je nou zo'n wapenrusting aan? Nou, dan gaan we even naar een filmpje kijken. En dan wil ik even in herinnering roepen wat er gebeurde toen David op een gegeven moment Goliath, Yahweh hoorde vloeken. En het volk van Yahweh. En hij is boos. Hij is boos dat zo'n onbesnedene, zo'n heiden, het durft om de naam van Yahweh in zijn mond te nemen. Hoe durft zo'n onbesnedene dat? En aangezien hij daar heel stellig over praat wordt hij eigenlijk in zijn kraag gevat. Jongens luisteren, weet jij dat de koning een beloning heeft uitgeloofd? Een beloning? Ja. Als jij die man verslaat, dan mag je met zijn dochter trouwen. Sal die durft er niet eens te komen bij, bij Goliath in de buurt. Maar hij, mag wel, hij geeft wel zijn dochter als beloning. Yo, als iemand dat durft, hier heb ik mijn dochter. Met dit in je gedachten, moet je even terug naar David. David wordt bij Sal gebracht. En Sal, ja jongen, maar ja, zo kun je niet met... Uh, met Goliath gaan vechten. Heb je gezien hoe groot hij is, joh? Dan ga je, nee, dan ga je niet redden. Dan ga je niet, weet je wat? Dan trek je jouw wapenrusting aan. Dus hij wordt ongeveer zoiets aangekleed. En wat zegt David dan? David kan geen stap verzetten. Het is zo zwaar. Bij dat huinaas wordt gezegd. Het is ongeveer tussen de 20 en de 25 kilo. Wat je dus aankrijgt. Nou, dat is toch een fors gewicht. En dat niet alleen, dan moet je ook nog eens een keer gaan vechten die man die zal waarschijnlijk op een paard gezeten hebben maar David moest niet op een paard die moest dat zelf nou David was lichtvoetig denk ik er staat een hele reeks in van dieren die hij overwint, de beer, de leeuw en noem maar op ik denk dat als jij in zo'n pak probeert een beer te besluipen kling, kling, Ja, dat gaat, niet werken. Nee? dat gaat niet werken dat is hij ook niet gewend hij zegt het ook, ik ben het niet gewend ik kan dit niet en logisch want hij kon bijna nauwelijks bewegen. David moest het hebben van zijn lichtvoetigheid, van zijn snelheid. En David die werpt dat allemaal van zich af. Werpt hij dan heel de wapenrusting van zich af? Ik denk het niet. Ik denk dat hij de grootste wapenrusting aan heeft gehouden. En daarom overwon hij. Dus dit is een voorbeeld, de wapenrusting van een ridder. Ja? Maar een wapenrusting van een ridder wil niet altijd zeggen dat het de goede wapenrusting is. Die je in een bepaalde strijd moet gebruiken. Vervolgens deed Sal David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gordde zijn zwaard dan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Er staat ook in de aard van: Ik ben het niet gewend, dit gaat me niet lukken. Toen zei David tegen Sal: Ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend, en David deed ze weer uit. Het was geen belemmering, hij overwon toch.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 Maar toch even over een iets andere... ...als waar wij eigenlijk aan denken. Daniel, hoofdstuk 10 vers 13 zegt... ...de vorst van de koning Perzië stond 21 dagen tegenover mij, Gabriel. Ja? Die naast Yahweh staat. Maar zie, Michael, ook een van de voornaamste vorsten... ...die kwam hem te hulp. Toen hij daar achterbleef bij de koning van Persië. Ze hebben daar een strijd gevoerd. En na 21 dagen pas kon Gabriel vertrekken. Er staat niet bij dat die strijd overwonnen was. Gabriel die kon weg... om naar Daniel toe te gaan. Dus waarschijnlijk is Michael is dus doorgegaan met de strijd. Maar het was al in zover gevorderd... dat Gabriel even ertussen uit kon... om naar Daniel te gaan. Althans, dat maak ik er dan van. Paulus gaat verder. Nee. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan... opdat u weerstand kunt bieden... op de dag van het kwaad... en na alles gedaan te hebben... Stand kunt houden. En dan gaat hij even precies in op wat hij bedoelt met die hele wapenrusting van God. Lucas zegt: Als iemand sterker is dan hij, op hem afkomt en hem overwint. dan neemt hij hem zijn hele wapenrusting af en verdeelt zijn buit. Hey, met andere woorden, je kunt wel een wapenrusting hebben, zoals net als David. Ja, eigenlijk totaal niet kunnen bewegen en dan had, God, had, had hem overwonnen en alles van hem afgepakt. Sterker nog, dan was heel Israël verloren. Want dat, dat was de deal. Hè? Degene die won, die was overwinnaar. Daarom koos David ervoor om zijn wapenrusting af te leggen en te gaan in Gods kracht. En niet te vertrouwen op de menselijke wapenrusting. Maar hij ging met de wapenrusting van Yahweh en overwint. Nu dan, ja voor onze God, zegt 2 Samuel 7 vers 28... U bent die God en uw woorden zijn waarheid en u hebt dit goede tot uw dienaar gesproken. En waarom? Houd dan stand uw middel om God met de waarheid. Dit is de waarheid. God's woorden zijn de waarheid. En bekleed u met het Hannas, van de gerechtigheid. Maar nu heeft u een manier gegeven, Psalm 60 vers 6, aan wie u vrezen... om u op te heffen als teken van de waarheid... Dus het borstharnas van de gerechtigheid, het teken van de waarheid waar we omhoog steken, eigenlijk zijn woord zeg maar, dat is de manier die we opsteken. Want gerechtigheid zou de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Ik weet niet of je het goed kon zien, het was een beetje moeilijk te zien, maar aan die gordel werd alles eigenlijk aan vastgegespt. Dus met name dus heel zijn harnas aan de onderkant zat allemaal vast aan die gordel om zijn heupen. Daar werd bijna alles aan vastgegespt. Als die gordel weg is, dan valt eigenlijk, dan heeft hij meer last van die wapenrusting dan dat hij er gemak van heeft. He? Daarom was het ook altijd een vroefje om zeg maar, zo dicht mogelijk bij zijn ridder te komen en dan die riempjes door te snijden. Want ja, dan was hij weerloos. Dan zakte zijn broek op zijn knieën eigenlijk, he? zoiets. He? De voeten geschroeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Psalm 101 van zegt: mijn oog zoekt de getrouwen in het land. Met hen wil ik mijn wonen delen. Wie de volmaakte weg bewandelt, mag mij dienen. Nou dat willen we allemaal, hè? we willen allemaal met Yahweh wandelen. En het staat vol in de Bijbel van mensen die met Yahweh wandelen. Spreuken 5, vers 21, de Heer ziet alle wegen die een mens bewandelt. Al zijn stappen slaat hij gade. Nou we hebben nou over de 7 miljard mensen op aarde. We nagaan wat een God wij hebben. Hij ziet alle wegen die een mens bewandelt. Er worden wat wegen bewandeld. En ik kan me af en toe indenken dat hij er ziek van wordt, bijna. He? Met eerbied gesproken, over sommige stappen die mensen nemen. Het moet toch verschrikkelijk zijn om dat allemaal te weten, om dat allemaal te zien. Wie rechtvaardig is, bewandelt de juiste weg. Zegt Spreuken 20, vers 7. Zijn kinderen zullen gelukkig zijn. Psalm 119 vers 59, ik heb mijn wegen overdacht en mijn voeten gekeerd naar uw getuigenissen. He, dus niet zomaar iets wat je doet, maar als je dan op Gods weg wil wandelen, dan keer je je voeten naar zijn getuigenissen. In 52 vers 7, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hen die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die her laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Neem bovenal het schild van het geloof op... ...waarmee u alle vurige pijlen van, de, pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En die zijn er wat. En af en toe denk je van, het houdt niet op. He, er worden steeds meer pijlen afgeschoten... ...die je kunnen pijn doen of kunnen verwonden. Genesis 15 vers 1. Na deze dingen kwam het woord van Java tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild... Uw loon is zeer groot. He? Dus Yahweh is ons schild. Dus als wij aangevallen worden met de vurige pijlen. dan spreken wij het woord van Yahweh. Om die pijlen te doven en om die pijlen eigenlijk om te keren. en terug te sturen naar de afzender. Retour-afzender. Vind ik zo'n mooi zinnetje op een brief, hè? Deuteronomie 33 vers 29. Welzalig bent u Israël. Wie is zoals u? U bent een volk dat tot Yahweh verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u. 2 Samuel 22 vers 3. Mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de hoorn van mijn heil. Mijn veilige vesting, mijn toevlucht, mijn verlossen. Van geweld hebt u mij verlost. Dus eigenlijk in één zin, in één vers. Er staat uit dat hele filmpje. We zagen een burgt dichterbij komen en dan wordt dan ingezoomd in die burgt. Je ziet zijn man wordt aangeleed en eigenlijk in dit vers staat eigenlijk alles wat we toen gezien hebben. En dat is Yahweh voor ons. Gods werk is volmaakt. De woorden van Yahweh zijn geluid. Hij is een schild voor allen die tot hem de toevlucht nemen. 2 Samuel 22 vers 31. Psalm 11 vers 2, want zie, de goddelozen spannen de boog. Ze leggen de pijlen op de pees om in het donker te schieten op de oprechte van het hart. Als je geen wapenrusting aan hebt in het donker, je weet niet eens dat er pijlen aankomen. Wat is het grote voordeel van een pijl? Een pijl hoor je niet. Dat is iedere keer weer. Zelfs nu zijn er heel veel mensen in Amerika, dat aantal is groeiend, die zich oefenen in het schieten met pijlen. Het klinkt heel bizar. Maar het grote voordeel wat die mensen aanhouden om te luisteren. Wij, zijn, wij kunnen echt sluipen. Wij zijn onhoorbaar. En een pijl verraad je niet. Een pijl hoor je gewoon niet. Je kunt met een geweer schieten. Maar je bent gelijk je positie kwijt. Psalm 57 vers vers. Mijn ziel verkeert te midden van leeuwen. Ik lig tussen mensen die verzengen als vuur. Mensenkinderen van wie de tanden, speren en pijlen zijn. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger... ...dat gepest wordt op school... ...dat je dan thuis komt en zegt... ...joh, schelde doet geen zeer. Schelde doet wel zeer. Schelden doet zo zeer dat kun je je leven lang last van hebben. En daarom staat hier... ...mensenkinderen van wie de tanden... ...speren en pijlen zijn. Mensen kunnen dingen zeggen tegen anderen... ...die hun hele leven achtervolgen. Die als pijlen met weerhaakjes in je vlees zitten. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest... Dat is Gods woord. Jezaja 59 7, want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas, zette de helm, helm van het heil op zijn hoofd, het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in de na als mantel. Ook weer bijna de hele wapenrusting. En dan gaat het over Yahweh die dat aantrekt. 45 vers 4. God is zwaard aan uw heup, o held, het zwaard van uw majesteit en uw glorie. Dus als wij het woord gebruiken, dan is dat Gods zwaard van zijn majesteit en zijn glorie. En wees je daar ook van bewust dat je die autoriteit hebt. Zo staat geschreven. Dat is een strijder die daarmee omgaat. En niet ja, ja maar ho, ho, dat staat er zo hoor, dat staat er zo hoor. Nee, als je dan gaat vechten, als je dan de strijd aangaat, zorg dan ook dat je een strijder bent. Trek die wapenrusting aan en trek de strijder. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dit is niet het smeken tot alle, alle heiligen... wat de Roomse kerk ervan gemaakt heeft. Oh, wacht even. Ja, natuurlijk joh. Nee? Ik hoorde ineens dat er nou binnenkort is... Het Sint Maarten. Sint Maarten? Wat heb ik nou dan met Sint Maarten, jongens? Sint Maarten? Ja, ja. Ik ken Maarten wel. Hij is een zwaar van mij. leuke vent. Maar ik heb nooit geweten dat hij Sint was. Nee? Het is waanzinnig... dat mensen allerlei dingen gaan verzinnen... om zeg maar, eronder uit te komen... want zo zie ik het eigenlijk... om dus Yahweh te aanbidden... Allerlei dingen worden er uit de kast getrokken. Opdat we niet naar de enige God hoeven te gaan die er bestaat. Laten we allerlei andere dingen verzinnen. 1 Koningin 8 vers 45. Luistert u dan in de hemel naar hun gebed en hun smeekbeden. En verschaf hun recht. Enig idee wie dit uitgesproken heeft. Dit was Salomo bij de inwijding van de tempel. En hij zegt. Heer in de hemel Mochten wij afdwalen Mochten wij totaal de in gaan Sterker nog, mocht het zo zijn dat we dus Verspreid worden over heel de wereld Omdat u dat gezegd had En wij niet naar u luisterden Maar als wij ons bekeren Wilt u dan luisteren In de hemel naar ons gebed En onze smeekbeden En ons recht verschaffen hij haalt het nog een keer. Luistert u dan in de hemel. Uw vaste woonplaats. Hij had net de tempel gebouwd. Hè? Als de woonplaats van God. Hè? Maar hij zegt. Luistert u dan in de hemel. Hij snapte dat God niet in die tempel paste. Uw vaste woonplaats. Naar hun gebed en hun smeekbeden. En verschaf hun recht. En Paulus gaat verder. Hij zegt. Bid ook voor mij. Opdat mij het woord gegeven wordt. Bij het openen van mijn mond. Om het vrijmoedig het geheimenis. te geheimenis. ...van het evangelie bekend te maken. He? Dus als je strijdt, dan strijd je ook vaak voor medestrijders. Je vecht nooit alleen. Matthäus 19, vers 11, maar hij zei tegen hen... ...niet alle vatten dit woord, maar alleen aan zij aan wie het gegeven is. 1 in de 12, vers 8, want aan de een wordt, het woord, wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven... ...aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest... Waarvan ik een gezand ben in ketenen, zegt Paulus. In boeien, gebonden, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Hij had een opdracht om te spreken. Handelingen 18, vers 26 gaat over Apollos. Die begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. Maar hij sprak alleen maar over de doop van Johannes. Hij had het verder nog niet gehoord. En hij wordt apart genomen na de dienst door Aquila en Priscilla. En die leggen hem de weg van God nauwkeuriger uit. Laten hem zien aan de hand van de schriften, jongens, luisteren, dat en dat staat er. En hij neemt dat met beleidschap aan en dat vanaf dat moment spreekt hij over het Koninkrijk van God. Vrede zijn de broeders en liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Yeshua de Messias. Toen kwam de geest over Amasai, het hoofd van de dertig, en hij zei, wij zijn de uwe David, ja met u zijn wij, zoon van Izii, vrede, vrede zij u en vrede uw helper, want uw God helpt u. De genade zijn met allen die onze Heer Jezus, Yeshua, de Messias in onvergankelijkheid liefhebben. Want Jawe, onze God is een zon en een schild. Yahweh zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Amen.